de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Ja, natuurlijk, een banaan op de barbecue zal altijd wel een beetje zwart zijn, door de verkleuring natuurlijk. Hè. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en waag een gokje. Altijdprijs.info.